Uur. Door alwegens met het NOS-journaal. In Louisville in Kentucky zijn zeven burgers neergeschoten bij confrontaties met de politie. Betogers eisten dat de verantwoordelijken worden gestraft voor de dood van een zwarte vrouw van 26. Breonna Taylor werd in maart in haar huis doodgeschoten door de politie tijdens een drugsonderzoek. De protesten in Louisville zijn opgeleid na de gebeurtenissen in Minneapolis... Daar is het sinds maandag onrustig. nadat een zwarte man aan de gevolgen van zijn hardhandige arrestatie. door witte agenten was overleden. Vanochtend bestormden demonstranten een politiebureau in Minneapolis. en staken het in brand. In Rotterdam is vanochtend een man op straat doodgeschoten. Volgens de politie heeft het er alle schijn van dat het om een liquidatie gaat. Er zijn twee verdachten na een achtervolging aangehouden. Het is nog niet duidelijk wie het slachtoffer is. Hij is doodgeschoten in het stadsdeel IJsselmonde. in het zuiden van Rotterdam. Er zijn de laatste tijd meer schietincidenten geweest in de stad. De politie kan nog niet zeggen of er een verband is. Claimorganisatie Aviclaim begint een rechtszaak tegen vliegmaatschappijen... die klanten met geannuleerde vluchten alleen een voucher geven. Het gaat in eerste instantie om tientallen claims tegen KLM. Maar Aviclaim zegt bezig te zijn met 1500 zaken tegen 55 maatschappijen. De mensen zijn boos dat ze niet het geld van hun ticket terugkrijgen... maar een tegoedbon... Bij KLM krijgen mensen alleen hun geld terug als hun vlucht na 15 mei is geannuleerd. Voor vluchten die voor die datum zijn gecanceld geeft KLM alleen vouchers. Volgens Aviclaim is dat in strijd met het Europees consumentenrecht. Wereldwijd worden door de coronacrisis mogelijk 80 miljoen kinderen niet ingeënt tegen ziektes als mazelen, polio en cholera. De waarschuwing komt van de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef. Volgens die organisaties zijn in bijna 70 landen vaccinatieprogramma's deels of helemaal stopgezet met alle risico's van dien. Het weer zonnig, later in het binnenland wel wat stapelwolken. In het noorden wordt het maximaal 19 graden, in het zuiden kan het 23 graden worden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Zondag weer wat koeler, maar maandag weer zomers warm. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB.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 Live, dit is ZFM. In de jaren 70 hadden ze gewoon uh, hobbyclubjes, Nile Rodgers had er ook heen en dat uh, was dus deze, Shilla en de Black Devotion. Mensen denken van, ei dat is toch een uh, uitvoering van Alcazar, ja mis, dat uh, was de uh, cover en uh, dit was het origineel. En het nummer dat heet Spacer. Welkom op deze vrijdag 29 mei. Nou, uh, het uh, gaat er goed uitzien uh, dit weekend. Uh, morgen goed weer, iets uh, zondag iets koeler. En maandag is het gewoon weer de uh, tweede pinkse dag. En dan gaat het uh, allemaal wel weer wat de betere kant op uh, met het uh, weer. Uh, dus uh, het kan zomaar zijn... Dat je dan eventjes uh, buiten gaat uh, uitwapperen of wat dan ook. En uh, wel eventjes opletten. Het opgeheven vingertje uh, geld nog steeds anderhalve meter afstand houden. Want uh, je moet anderen er ook uh, de gelegenheid geven. Goed, uh, dit is uh, de, de vrijdagversie van dit programma. We hebben niet zoveel. Uh, dat uh, betekent dat ik alleen om half elf uh, jammer erbij haal. En om uh, half twaalf uh, Mick Boskamp... Dat uh, zijn uh, de mensen die het doen. En uh, de plaatjes zullen daar ook nog wel een beetje op aansluiten. Want, uh, ach, weet je, uh, vrijdag, dat uh, staat altijd een beetje van: uh, jongens, een beetje loskomen. Uh, dus dance, classic, soul, uh, noem maar op. Uh, en dat uh, zit uh, verstopt, uh, denk ik, uh, toch de hele dag uh, door. Dus ik denk, dan doe ik ook maar braaf mee. Dat uh, is dan bij deze dan ook maar meteen gemaakt. Als ik er uh, over twee weken weer ben, uh, dan kun je de donderdag zeggen dat ik ook weer uh, eventjes in. Uh, uh, ja, eventjes gaan kijken wat ik aan uh, materiaal heb uh, liggen. En als ik uh, weer klaar ben, met, begin ik weer gewoon overnieuw. Zo, zo, zo simpel is dat dan. Um, goed, uh, Naal Rogers, uh, zei ik al, maar die komt straks nog een keer uh, terug. Aan het begin van tweede uur. Dat uh, is dan uh, ook met deze gezegd. Uh, er zitten nog meer hele leuke dingetjes uh, tussen. Bijvoorbeeld ook uh, deze. dit is uh, de, eigenlijk uh, de allereerste grote hit die Prince scoorde in... Uh, 1981 was dat alweer en dit eigenlijk was dit meer of meer zijn doorbraak ook in Nederland. Controversie! I'll sure. had ik op een gegeven moment Jodie Watley gedraaid... kreeg ik een, een bericht van collega Sanders Hansen die zegt... wist jij dat die uh, Jodie Watley ook nog eens een keer... een van de dansers of de danseressen was... bij het uh, vermaarde programma Soul Train in Amerika? mij ja, kan je alles wijsmaken. Maar goed, uh, dat wist ik dus niet. Maar goed, weer wat uh, opgestoken. En uh, zo komt er nog eens wat uit... uit het verborgen verleden van, uh, van sommige artiesten. Dit uh, was er dus eentje van... Uh, maar goed, hij heeft uh, altijd wel uh, aardig uh, gescoord uh, in uh, de discotheken. Echt een lekker Floor Ik fill. floor moet het even duidelijk articuleren. I can make you feel good van Shalomar. En daarvoor hoorden we Prince met uh, het nummer Controversy. Was eigenlijk, eigenlijk uh, de grote doorbraak hier in uh, Nederland. Dus dat uh, was... Dan uh, was ook een beetje eigenlijk het begin dat ik uh, aanhaakte bij het uh, programma van Veri Dat was een beetje rond die periode een beetje weer. Begin jaren tachtig. Uh, toen dacht ik van... Eigenlijk vind ik het wel leuk om uh, mensen een beetje te vermaken met plaatjes... Uh, en dan uh, ze ook een beetje bezig uh, te zien op, uh, de, op de vloer. Uh, dus toen begon het een beetje al te kriebelen als een soorten min van DJ uh, zijn. Tegenwoordig vind ik mezelf meer een presentator. Maar goed, uh, dat uh, terzijde. Uh, meer van uh, dit werk. Zullen we dan uh, nog maar een paar uh, doen? Ja, ik denk het wel, want... Daar is alle aanleiding toe. Het is vrijdag, dus we mogen wel weer een beetje richting het weekend op gaan. The Emotions and Best of My Love. En ook uit de, de jaren 80 uh, had je zomers waar geen eind aan uh, kwam. En dat was ook uh, met, uh, met deze uh, jaartal dat dit werd uitgebracht in 1983. Ook een uh, lange zomer. Gino Sosio in Try It Out. Uh, dat uh, bracht de tijd op uh, nou, net half elf. Dus uh, over timing uh, gaat het uh, de, de goede kant op. Want uh, gisteren zat hij hier gewoon aan tafel. Maar nu doen we het weer gewoon ergens vanuit een, een kleine benauwde ruimte, Jelmer. Goedemorgen. Ja. Of is, hij, of is, hij, of is hij niet zo benauwd uh, waar jij zit? Nou, dat valt wel mee. Het raampje staat open. <laughs> Oké. Okay. Um, goed. Uh, het nieuws, hè? Want uh, we, we doen altijd ja. uh, um, twee onderdelen. Jij bent er één en uh, Mick Boskamp is de ander. Dus dan uh, is het uh, half elf en half twaalf. Dus uh, nu is het uh, aan jou de beurt. Uh, wat heb jij eigenlijk ja. allemaal verzameld uh, aan nieuwsmateriaal van de afgelopen 24 uur? Ja, het, uh, het zijn vijf items geworden en er is uh, weer genoeg gebeurd uh, uh -huh. om te beginnen... Uh, is bekend geworden dat de wooncoöperatie uh, De Kei waarschijnlijk wordt opgevolgd door uh, pre-wonen. Uh -huh. In 2018 heeft De Kei laten weten dat ze de huurwoning in Zandvoort graag wil, wil overdragen aan een andere coöperatie in de regio Zuid-Kennemerland. Op 30 september 2019 bezochten ruim 200 huurders een informatieavond in een NH-hotel. Tijdens de avond werd onder andere toegelicht waarom De Kei mogelijk uit Zandvoort vertrekt. De afgelopen maanden is er veel uh, te doen geweest rondom de KEI. En inmiddels zijn de huurders van de KEI per post ingelicht... dat Prebonen uit Bloek graag al het bezit van de KEI in Zandvoort wil overnemen. De afgelopen, de afgelopen maanden zijn er veel gesprekken geweest... tussen de KEI, huurdersplatform Zandvoort en de gemeente... en ook verschillende wooncorporaties. Prebonen heeft aangegeven dat zij graag uh, in aanmerking willen komen... ...als opvolger voor, van de KEI. Op 15 mei maakten een aantal leden van, de, van het huurdersplatform... ...en de gemeente Zandvoort online kennis met Prewonen. wonen uh, HPZ, HPZ en de gemeente gaan de komende tijd hun advies geven aan de KEI... ...waarbij het huurdersplatform een veto geeft. HPZ heeft aan de huurders laten weten... ...dat ze in Prewonen een zeer geschikte kandidaat voor de overname zien pre voldoet ruimschoots aan de criteria. HPZ is dan ook van plan om een positief besluit te nemen. Huurders hebben tot en met 10 juni nog de gelegenheid om te reageren op het voorgenomen besluit. Ja. Dit kunnen de huurders doen via het formulier. En voor meer informatie gaat, uh, kunt u op de website kijken van het huurdersplatform Zandvoort. Ja. Dan het volgende. Langs de Zandvoortse Laan is donderdagochtend een man aangetroffen met een steekwond... Het is onduidelijk hoe hij aan deze hond is gekomen. De, de hulpdiensten zijn donderdagochtend groots uitgerukt nadat er een man werd aangetroffen met, uh, met, een, met een steekhond. Het slachtoffer werd even na half negen langs het fietspad bij de natuurbrug Sint-Sandvoort Zand, uh, langs de Zandvoortselaan door een voorbijganger aangetroffen. Politie, ambulances en het traumateam werden opgeroepen om hulp te bieden. Aha. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen en na de eerste zorg naar het ziekenhuis gevoerd voor verdere behandeling. Ja. Het uh, is nog onduidelijk hoe het slachtoffer aan de steek komt, of hij deze zelf heeft toegebracht of niet. De politie is een onderzoek gestart. Oké, okay. uh, nog meer. Ja, dan nog het volgende. In uh, de bouw van het huis in de duinen gaat dit jaar van start, uh, dit najaar, gaat uh, de bouw van het huis in de duinen van start. In april 2009 zijn de bewoners van het oude huis in de duinen naar de tijdelijke huisvesting uh, verhuisd op het terrein van de Herman Heermansweg. Uh -huh. In juni vorig jaar werd de sloop van de oude gebouwen in gang gezet en ondertussen ligt het terrein te wachten op de eerste bouwwerkzaamheden. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is op 8 mei dit jaar aangevraagd. Dus er staat niets meer in de weg voor de bouw van een toekomstbestendig woonzorgcentrum aan de Herman-Heijermansweg. De verschillende samenwerkingspartners kijken uit naar de realisatie daarvan. En een uitgebreider stuk hierover staat deze week, uh, is deze week te lezen in de Zandvoortse Courant. Uh, dan nog het volgende. Na het komende weekend start de foto-expositie stil in Zandvoort. Een blik op onze badplaats in coronatijd. Het is een, uh, een uh, tentoonstelling voor en door Zandvoorters... Dat, uh, dat door 25 Zandvoortse fotografen, amateurs en professionals is vastgelegd. De foto's worden als openluchtexpositie tentoongesteld op de borden op het Badhuisplein. Maar liefst 130 foto's uh, werden erin gestuurd. Maar daar moest een selectie uit worden gemaakt van 30, want daar is plaats voor... De tentoonstelling zal de hele zomer te zien zijn... en uh, ZFM heeft ook in samenwerking met het Zandvoort Museum... er een mooie videoanimatie van gemaakt... die binnenkort te zien is uh, op ons tv-kanaal uh, 40... en het YouTube-kanaal van ZFM TV. Uh, dan nog als laatste even een, een mededeling van de gemeente. In verband met Pinksterdag is uh, het raadhuis gesloten op maandag 1 juni. Ook is de gemeente die dag telefonisch niet bereikbaar... De meldkamer van de handhaving is wel bereikbaar. U kunt deze meldkamer bereiken bij overlast en voor vragen over handhaving en parkeerboetes via 023-511-4950. Uh, de afvalinzameling van de gele zakken, grijze rolemmers en verzamelcontainers vindt dit keer niet op maandag plaats, maar op zaterdag 30 mei morgen dus. Ja, nou, tot zover. Oké, okay, nou, uh, dan uh, ben jij er uh, de komende week, als het uh, goed is, alleen op vrijdag, heb ik begrepen. Ja. Ja, want ja. Uh, het uh, programma, wat uh, ook in de middag is, dat uh, staat ook op het uh, punt uh, te beginnen. En ja. uh, daar doe jij dan donderdag de rol ja, in, als het goed is. Ja, dat doe ik donderdag, ja. Ja, uh, tijdstip is van... Uh, het middagprogramma is ja, ja. vanaf dinsdag weer terug tussen 1 en 3 uur. Oké, okay, dus dan, dan, dan weten we dat. Uh, naam hou je nog geheim. We hebben je gisteren al ge gezegd. Hè. We hebben ook een andere naam. Maar ik zou lekker dat uh, gewoon op het moment dat, ja. uh, dat het uh, daar is. Heb uh, het hij zeggen, denk ik. Ja. ja. ja. Um, ik uh, dank je. Dank je voor, uh, voor de bijdrage. En uh, wij gaan weer verder met uh, de muziek. Want je denkt, ja, uh, Sol, ja, mooi niet. Uh, niet helemaal hoor, want uh, ik heb ook uh, gewoon uh, Nederlandstalig werk... om even ook uh, de Nederlandse muzikant een hart onder de riem uh, te steken. Willemijn de Boer met uh, haar nieuwste. Doorgaan. Is er nog een feestje? Is er nog bier? Dan ben ik erbij. Trek schone kleren aan. Ik zie jullie daar.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 Woo! Woo! Woo! Woo! Woo! Shake-a-tang-tang, shake-a-boy. De eerste schrijver die ik zette was hier in de discotheek was volgens mij ergens een in de Halterstraat. Twee stuks waren dat er toen, de opvolger van de Boeddha Club. En later ook nog de enige discotheek die er nu nog, nog is, de Chin Chin. En dat waren echt van die tijden dat ook Hamilton Bohannon zijn nummers uitbracht. Dit was er een van. Let's start to dance again is ook uh, volgens mij een beetje joost sentiment. Want ik uh, was uh, op een gegeven moment uh, zat om singeltjes te kopen. En toen besloot ik om hem uh, 12 inches uh, aan te gaan schaffen. En dit was volgens mij een van de eerste die ik uh, toen in mijn collectie had uh, zitten. Waar dat ding nu gebleven is, ik weet het niet. Uh, later dacht ik hey, uh, met al die mooie Dance Classic serie. Uh, dat hij uh, daar ook in de volle versie op stond. Maar na 5,5 minuut was het toch wel mooi geweest. Jammer! Dat vond ik nou echt iets uh, waarvan ik denk, ja, dat, uh, dat had je nou beter anders uh, kunnen doen. Doorgaan van Willemijn de Boer, hoorde je daarvoor. Want mensen denken van bij die aankondiging, hé, hey, hier er geen uh, muzikale onderstromen uit Nederland in. Jawel, dat zit er dus wel degelijk in. Ik uh, moest even nadenken van, wat past er dan een beetje bij? Nou, uh, ik denk dat ik daar wel in geslaagd ben. Zeker dit nummer, want dat is uh, jazz-zoul-achtig. Lilith Marno's eh uh, dat dame Liselotte eh uh, Ostrom is hier ook ooit uh, geweest uh, bij ons in de studio. En dit was even de nummers die ze yeah, heeft uitgebracht. Must be that thing in a bedroom I politely refuse. I like the way you look next to her where you hold her tight in us. So far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 Does she say what you want to? Do you hear what you want to? You probably like how she needs you. How she you triggers so soon. I like the way you look oh next mother. to her when you hold her tight. in oh Your arms daddy. so firm, but I can't help but wonder why it's her instead of me. It seems I'm a You up, but I feel I'm running When we are quiet But when they're asking us to smile They really give a fuck If we are ill or will Don't Ik reken dit uh, gewoon onder uh, de stevige sol uh, Eigenlijk meer uh, dan weer uh, richting de rockkant op. Maar goed, uh, Marvin D. Uh, met zijn band uh, Proud. Dat is een uh, vrij recent nummer, kan ik je zeggen. Dat uh, Prepping Man van uh, Lilith Merlo is uh, wat minder recent. Maar wel heel erg uh, draaibaar. Ook uh, hier uh, deze vrijdagmorgen. Dus dat, uh, dat moet wel goed komen. Nou, nog eentje tot aan het uh, nieuws uh, van 11 uur. Lekker een klassieker van Sam and Dave en The Soul Man.